Daarnaast heeft Maurice de Hond de voorkeur van PvdA-kiezers gepeild. Samsung krijgt van 29% van de kiezers de voorkeur, gevolgd door Ronald Plasterk met 27%. Timmermans is in die peiling veel minder populair. De fractievoorzitter is overigens nog niet de nieuwe partijleider.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 Ik Assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai ai, se eu te pego maakt, um als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 Na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda de coragem e comecei a falar Nossa, nossa, nossa você me mata Mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ei, pa, oh, oh, só oh, agora. Nossa, assim você oh, oh, oh, te pego, oh, oh, oh, Mata, ai, seo ai, te pego, ai, ai, te pego, ai, Gonna make this body go. You're on the dance floor, taking your blue